4 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De Europese Centrale Bank is vorige week opvallend actief geweest met steun aankopen. De bank kocht op de Europese obligatiemarkten voor 22 miljard euro aan staatsschulden op. Met die aankopen moeten de spanningen op die markten worden verminderd. De ECB maakt niet bekend van welke landen er staatsobligaties zijn opgekocht... maar het ligt voor de hand dat het Italiaanse en Spaanse staatspapieren waren... Op de financiële markten bestaat de vrees dat Italië en Spanje de volgende landen zijn die een beroep moeten doen op het Europese noodfonds. Door de aankopen van de centrale bank zijn de rentes die Italië en Spanje moeten betalen op tienjarige leningen gedaald.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 Doris Day, die nu 87 is, brak in 1945 door als zangeres. Daarna begon ze een film- en tv-carrière. In de Hitchcock-film The Man Who Knew Too Much... zong ze Que Sera, Sera waarmee ze een wereldhit had. In de jaren 70 was ze ook in Nederland wekelijks op de televisie te zien... met de Doris Day Show. En haar nieuwe plaat, My Heart, verschijnt op 5 september. Het weer vanavond vrij helder en dan vannacht daalt de temperatuur in het binnenland naar een graad of 9. Sochtends in het noordwesten wat regen, maar in de middag steeds meer zon. En de temperatuur die ligt dan tussen de 19 en 23 graden. En dit is de ANBW-verkeersinformatie met files in de regio Rotterdam. Op de A13 richting Rotterdam Daar staat tussen Delft en een klein Kleinpolderplein 8 kilometer. Dat komt er een ongeluk op de A20 richting Gouden bij Rotterdam Centrum. Daar staat 4 kilometer. Inmiddels zijn daar wel allerlei stoken weer open. En op de N15-Europort richting Rotterdam staat tussen Rozenburg en Spijkenissen 3 kilometer.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VVRO. Tot half vijf zijn wij bij u. Met, zoals u gewend bent van ons op maandag, ons panel Schuld en Boete. Uh, mijn gast van vorige half uur, Joop van Riesen, oud-hoofdcommissaris van politie in Amsterdam, is blijven zitten... om mee te luisteren en mocht hij zich ermee willen bemoeien... Dan, uh, dan doet hij dat en dan hoort u dat vanzelf. Maar onze vaste mensen zijn vandaag... Marjan Husken, uh, misdaadverslaggever, journalist bij Vrij Nederland. Hartelijk welkom. Richard Korver is advocaat. Hij is onder meer bekend van de Amsterdamse Zedenzaak. En Magda Bernsen, die niet bij ons hier in Hilversum zit... maar in een studio in Leeuwarden. Zij is lid uh, van de Tweede Kamer voor D66. En oud-korpschef. Dag, mevrouw Bernsen. Goedemiddag. Hallo, u zit daar. Hallo. Prima. Ja, zeker. Uh, zo net was uh, Joop van Riezen dus bij, bij me te gast, dat zei ik al. En uh, ons gesprek eindigde met uh, de nationale politie die wij hier gaan krijgen als de beide kamers de wet aannemen die er nu ligt. En het ziet er naar uit dat dat wel gaat gebeuren. Dat betekent dan dat we per 1 januari 19 1912, sorry. <lacht> 1912. is niet zo <lacht> oud was, mevrouw Blok. <lacht> ziet er nog goed uit voor mijn leeftijd. Uh, 2012 een, uh, één nationaal politiekorps hebben. Meneer van Riezen vond dat op zich een, een, een goed plan. Marjan Husken, kijk je er ook naar uit? Met, uh, met graagte en met, uh, vooral met tevredenheid? Er zijn voors en tegens en de, volgens mij hebben de burgemeesters ook nog wel iets te melden, want nationale politie is goed, maar als je nationale politie, als daardoor bijvoorbeeld wijkagenten en al dat soort directe contacten van de burger met de politie, eh, als dat zou verdwijnen en ik geloof dat op dat punt nog wel het een en ander moet worden geregeld. Mm -hmm. Alleen op dat punt? Um, nou ja, ik denk nog wel meer. Ik geloof dat het informatiesysteem nog altijd niet zo goed werkt. Maar misschien, als het centraal aangestuurd wordt... dat eindelijk eens knopen, knopen kunnen worden hmm. doorgehakt. Magda Bernsen? Ja. Uh, politicus inmiddels. U bent ook voor, voor de invoering van de nationale politie, hè? Ja, daar ben ik het, zeker voorstander van. Ziet u het gevaar van, van wat Marjan Husken zegt? Dat, uh, Absoluut. Absoluut. Dat gevaar ziet u? Ja, dat gevaar zie ik zeker, want ja. ik heb de wetstekst nu gezien. En uh, er wordt wel heel erg veel gecentraliseerd. En het gevaar daarvan is toch dat er uh, te weinig menskracht overblijft... voor uh, die burgemeester in zijn of haar gemeente. Uh, waardoor die uh, buurtagenten uh, en wijkagenten uh, misschien wel te weinig tijd hebben... om aan dat uh, echte buurt- en wijkwerk uh, toe te komen. Dus daar zit mijn grote zorg... Uh, wat gaat u ook, daaraan doen dan? Nou, ik ga natuurlijk goed kijken of ik die wetstekst op dat punt uh, moet gaan amenderen. Um, en wat ik uh, verder nog een hele vervelende uh, bijkomstigheid vind in de wet... is dat er uh, in plaats van minder bestuurlijke drukte... veel meer bestuurlijke drukte gaat plaatsvinden. Ik wil toch even meneer Van Riesen, er nog bij betrekken. Joop Van Riesen, is het niet zo dat bij elke reorganisatie altijd wordt gezegd... waar dan ook, uh, we krijgen minder bureaucratie... en dat altijd weer blijkt dat bij elke reorganisatie de bureaucratie enorm toeneemt. En dat blijkt nu ook maar weer... Nou ja, dat is dus de vraag of dat blijkt. Laat opstelten dan maar zwaar maken dat het niet hm. zo is. Hè? Dus... Maar heeft u daar vertrouwen in? Ik vroeg het u net ook al. Gelukkig dat u er nog zit. Nou, ja ik, ik heb er wel vertrouwen in. Laat opstelten en teven dat maar eens laten zien. Een beetje spierballen, dat kan. En ook duidelijk maken. Maar dan moeten ze dus wel een aantal maatregelen nemen. Dus ruimte scheppen voor die agent dat hij dus op straat kan zijn. En dat hij niet achter zijn machine zit. En dat hij ook niet iedere keer naar voetbalwedstrijden moet. Dus laten ze nou maar eens laten zien dat ze... Dat ze het echt veiliger maken in de wijk en dat mevrouw Bensen dus niet zo zorgvol uh, hoeft te zijn, Richard. Ja, maar ik, ik kijk. Oh, sorry, dus, mevrouw Bensen. Ja, ja, ja ik op? kijk naar de wet. Hè? Ik bedoel, dat is ook mijn taak uh, als uh, parlementariër: uh, dat er een wet komt die ook in de praktijk goed functioneert. En daar zitten met name mijn zorgen. Natuurlijk, uh, uh, op stelte heeft ze een uh, ontbureaucratiseringsplan op tafel gelegd. Dus daar vertrouw ik hem allemaal wel in. Uh, maar uh, opsteld heeft ook niet het eeuwige leven als minister. Dus ik wil ook een wet hebben die ook in de toekomst ervoor zorgt... dat uh, er voldoende politiemensen op straat zijn. En een tweede zorg voor mij is dat we niet alleen maar een opsporingspolitie gaan krijgen. Richard Corver, dat laatste ook vooral. Hè. De, de sociale veiligheid is ook een belangrijk punt. En het wordt wel eens gezegd, deze nationale politie gaat zich voornamelijk storten... op het centraal aanpakken van grote criminaliteit. Wat hartstikke belangrijk is, maar dat geeft voor het gevoel van rust bij iemand... Uh, uh, in een buurtje waar veel ingebroken wordt, helpt dat niet zo veel? Nee, dat is ook zo. Uh, maar we hebben al zoiets als de nationale recherche. Um, waarvan ik denk dat nou ja, als je dat iets meer optuigt, dan heb je je nationale politie. Ik snap uh, uh, mevrouw niet zo goed als ze zegt van ja, de wet moet wel goed zijn en een aantal personeel, et cetera. Dat zijn allemaal uitvoeringsbeslissingen van de minister. Die niet in de wet, het staat niet in de wet, er zijn zoveel politiemensen. Uh, dat is een uitvoeringsbeslissing. Um, dus volgens mij is het een veel principiëlere vraag. Uh, vind je dat er zoiets moet komen als een nationale politie? En vind je dan dat dat in plaats van moet komen of vind je dat dat ernaast moet ontstaan? En ik zou zeggen, er is in feite al iets naast. De nationale recherche. Mm -hmm. Geef dat wat meer handen en voeten. Uh, en, en laat die dan inderdaad de grensoverschrijdende criminaliteit aanpakken. En dan ook wel met de nadruk op aanpakken. En niet zoals we in Amsterdam laatst in de zaak Hilles hebben kunnen zien... dat er in feite niks wordt aangepakt en dat er alleen maar slachtoffers te betreuren zijn. Ja, ik, ja, kijk, um, ik vind dat het wel erg makkelijk afgedaan wordt door de heer Korven. Want uiteindelijk hebben we ook nog zoiets als een, gezagspolitie van, een gezagspositie van de burgemeester. En dat is wel degelijk verankerd in de wet. En daar uh, zullen dus echt heel goed uh, de handen en voeten aan gegeven moeten worden. En niet alleen maar in de uitvoering, maar met name ook in de wet. Joop van Riesen, Oudhof commissaris Misschien nog één uh, opmerking, een beeld voor over vijf of tien jaar dan heb je de kans dat er een nationale politie is... en daarnaast weer een gemeentelijke politie. Ja, ja daar zijn we weer ja. terug bij af. Ja. Daar zijn we terug bij nee, af. dat, zou dat moeten we af, dus niet willen. Dat zouden we <laughs> eigenlijk niet moeten willen. Maar nee, gemeentes zullen toch weer gaan proberen hun eigen handhaven, BOA's... en al die mensen die parkeerbonnen uitschrijven... die, die worden misschien heel langzamerhand weer zo'n gemeentelijk politiekorpsje. Bij wijze van en dan, dan krijg je dus Belgische toestanden weer met twee verschillende korpsen enzovoort. En daar zouden ze wel scherper op moeten zijn. Maar ja, Absoluut. Is het uh, ook uh, waar mensen nog één, één ding, het gevaar wat uh, er is... dat de opperbaas van alles één minister is... dat zowel opsporing als vervolging, als ordehandhaving, als recht onder een minister valt, is dat eng? Of is dat heel erg gunstig en lekker onbureaucratisch? Het kan hartstikke handig zijn. En omdat je opstelte zou kunnen vertrouwen... is het misschien nu niet eng. Maar als dit gehandhaafd blijft... en we krijgen een wel een vervelende regering... en er zit wel iemand die... Absoluut niet wel. Ja, dan is het heel vervelend. Hoor ik mevrouw Bernsen? Bent niet. u aan het lachen? Of? Nee, ik lach oh, nee, nee, nee, nee. Wa Waarom, waarom nee, want... heeft iedereen zo'n vertrouwen nee. in meneer Opstelt hier? Uh, uh, Omdat hij zo'n daar lijkt. <lacht> ja, maar ja, als, als je Voor toch. Voor de ziet... jonge luisteraars het is de burgemeester. Nou, de op... olie bij Dat <lacht> is een mijlpaard. Ja? Als je toch ziet dat, dat die minister het allemaal maar goed vindt dat huizen van bewaring worden afgeluisterd. Uh, Maak een keer... jij het bruggetje? Nee. Ja, in één ja, keer. Ja. He? Ik, ik heb daar helemaal niet zoveel vertrouwen in. in mevrouw Bernsen, deze... nog even. Waarom heeft u zo'n blind in deze minister nee, van veiligheid geen, en justitie. Nee, nee, nee. Ik heb geen blind vertrouwen in oh. deze minister. Dat zou heel slecht zijn voor, uh, voor een Tweede Kamerlid, om blind vertrouwen te hebben. Uh, maar ik vind dat hij dat punt van die nationale politie op zich goed aanpakt. En daar hadden we het net over. Uh, is... En ik vind uh, uh, met uh, uh, de mevrouw die ik net eerder hoorde, over dat we dat één is minister Husken. hebben... Sorry, mevrouw Husken. Uh, dat we één minister hebben voor Veiligheid en Justitie vind ik buitengewoon ongelukkig. Want ik vind het altijd heel goed als we een scheiding van de machten hebben. U, vindt dus, u bent, dat is nu mijn conclusie even, wel heel erg voor de nationale politie. Maar de manier waarop het wordt vormgegeven, bent u het helemaal niet mee eens? Nou ja, daar, daar heb ik nog wat kritische punten. <tus> laat ik het zomaar noemen. Oké. Okay. Het werd al even gezegd uit onverdachte hoek. Richard Korver, advocaat over het afluisteren van advocaten en hun cliënten in penitentiaire inrichtingen. We hebben het er hier in Schuld en Boete vaker over gehad. Omdat jij, Richard Korver, erachter kwam dat je afgeluisterd werd. Je hebt daarover een correspondentie opgezet. Ja. Je hebt een brief van het Huis van Bewaring waar het over ging. Of penitentiaire inrichting gekregen. Waarin ze zeiden, ja maar dat is heel gewoon. Je moet apart vragen om in een kamertje zonder te mogen zitten. Ja. viel jou van je stoel. Ja. Er zijn kamervragen over gesteld. Hoe is het ermee gesteld? Nou ja, en het antwoord luidt... Uh, van, van meneer Teven. Uh, ja, namens meneer Opstelt. Dat vanwege organisatorische en logistieke redenen... het niet mogelijk is kamers zonder afluisterapparatuur ter beschikking te stellen. Standaard. In iedere inrichting. Uh, en dan is er een voorstel gedaan om, om advocaten van tevoren te informeren en bordjes op te hangen. Hè. Dit is een kamer met afluisterapparatuur. Ziet u het voor u? En dan zeggen ze, ja, maar dan kan die advocaat komen kijken of het uitstaat. Dat is zo. Hè. Dan mag ik naar een andere kamer. Dan zie ik dat alles uitstaat. Dan loop ik weg en dan druk ik ze gauw op de aanknop. Want dat weet je nooit zeker. Uh, ik, ik begrijp daar niks van. Ik begrijp niet dat de orde niet moord en brand schreeuwt of de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocatuur. Het zit allemaal in het poldermodel van, god, dan gaan we eens overleggen met de DEI of we zouden kunnen eisen dat die apparatuur weg kan. Die moet gewoon Pas weg. Het, is het niet, een, een, een, waar wij altijd maar allemaal van uit zijn gegaan... een recht dat je kan spreken met, als cliënt, met je advocaat... zonder dat er meegeluisterd wordt... en dat er bij hoge uitzondering misschien wel eens... Ja, maar dat is nu wat men zegt. Wij luisteren niet mee. De apparatuur is er wel, maar we luisteren er niet mee. Gelooft u het Mevrouw itself? Bernsen, kunt u dit enigszins duiden, politiek? Nee, en ik vind het ook niet juist... Dat het gebeurt, het is, Dat het gebeurt. Mm -hmm. Het is een recht van de advocaat en, de, en zijn cliënt... om uh, zonder dat ze afgeluisterd worden gesprekken te kunnen voeren. Dus ik vind ook dat dat niet zou mogen plaatsvinden. Ja, maar, maar laat u dan ja. ook niet in de luren leggen, hè, mevrouw. Want u bent Tweede Kamerlid, dus van u moet ja. ik het hebben in deze. Ja. Uh, want de minister zegt... ja, die kamers die worden gebruikt voor meerdere doeleinden. Maar ja. die kamers ja. die kennen een bordje, advocatenkamer. Ik ja. heb aan het bewakend personeel gevraagd... wordt die kamer wel eens voor andere doeleinden gebruikt? En het antwoord is nee. Dus dat klopt niet, wat de minister daar beweert? Nou, goed, dan zal ik uh, kijken of ik de minister daar nog extra op kan bevragen. Hm, bij deze is dat uh, ja. beloofd. Marjan Husken, nou, Nederland. over afluisteren gesproken, afgelopen week ben ik ontzettend geschrokken. Niet omdat ik zelf werd afgeluisterd, maar omdat het blijkt dat uh, particuliere recherchebureaus ook gewoon het recht hebben om af te luisteren. Als je... oh, geef eens de... een voorbeeld, wat bedoel je precies? Uh, er was een vrouw die uh, in ruzie had met haar ex. Uh, en in dat kader, in een dossier, zat er een aanwijzing dat haar telefoon was afgeluisterd. om te kijken of zij wel of niet uh, zou kunnen betalen. Ik vind dat nogal ver gaan. Ik bedoel, als... En zij zijn in... daar daadwerkelijk toe bevoegd? Of wer... is dit illegaal? Nee, dat staat in de wet van de particuliere opsporing. En ben ik, echt... ik wist dat niet. Ik ben er verbijsterd over. Een collega kwam er bij mij. En die zei, kan dat? Ik zei, nee joh. Want alleen de politie mag afluisteren. Want, en dat is ook nog, de politie moet eerst toestemming hebben van justitie. Meen je dat nou echt? Gewoon een detective die mag afluisteren? Ja, het mag. Een van Riesel, oud-hoofdcommissaris ja. van politie. Zou... Ik zou mij verbazen gewoon dat dat zo is. Ik, ik geloof er helemaal niks van. Nou ja, en hij heeft het uitgezocht. Het stond, uh, het is, volgens hem was het Kijk, echt je mag dan... afluisteren met medeweten van een van de partijen. Dus er zijn wel. Nou, ja, dat vind ik nee, dat is niet. Ver gaan. Nee, maar dat is dus, dus. dat onderscheid moeten we even maken. Het normaal afluisteren van iemand die dat niet weet, dus telefoon of GSM die afgeluisterd wordt of ander dataverkeer. Ja, daar heb je toestemming van justitie voor nodig uh, van de rechtercommissaris eventueel. Dus dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet. Nou, en het, toch gebeurt het. En het staat mij ja, maar Dan is het dus illegaal. Als het gebeurt. Dat kunnen uh, we dan bij deze constateren. Of... Als het zo is zoals ik nu net schets. dan is het, naar mijn gevoel, illegaal. Dat kan gewoon ja. niet. Ja. Volgens mij moeten, zou, de, zou misschien mevrouw Berns. eens kunnen <laughs> ja. kijken. Daarna, want, u, u, u, als u weet dat dit mij programma. krijgt brugt, ik ook heel veel uh, werk. Ja, uh, nou, dat vind ik op zich <laughs> geen enkel probleem. Maar ik, ik ben het met Van Riesen eens. Het zou inderdaad. Uh, zoals u het schetst, niet kunnen. Nee, maar het lijkt mij ik, ook. Ik wil, ik wil wel eens kijken. Uh, of inderdaad die particuliere. Uh, recherchebureaus. Uh, hoe die in de wet zijn opgenomen en wat voor mogelijkheden ze hebben. Maar het zou me hoogelijk verbazen. En als het zo is, dan zal ik daar zeker vragen over stellen. Nou, in ik deze ben ze, benieuwd. In deze zaak <laughs> zou het wel eens zo kunnen zijn... dat is die telefoon horen. bijvoorbeeld op naam stond... van degene die het recherchebureau opdracht heeft gegeven. Dan mag ja, het wel. Ja, maar dat is dan een ja, van de twee bedoel. partijen. Dat is wat meneer Riese ja, ja. bedoelt. Ja, precies. Uh, en als dat niet zo is, dan doet, denk ik... het recherchebureau iets illegaals. Maar dat je ja. dat dan vervolgens weer wel kunt gebruiken... in een civiele procedure. Ja, zo krom is ons recht. Dat mag dan weer wel. Laten we het nog even terug. Terug naar dat afluisteren van advocaten die met hun cliënt willen praten in, de, in een penitentiaire inrichting. Meneer Van Ries, u vond dat ook een vreemd verhaal. Hè? Hoe, gebeurt, hoe gaat dat eigenlijk op politiebureaus? Het is toch zo dat tegenwoordig mensen die gearresteerd zijn ook al heel snel hun advocaat, uh, bij, een advocaat bij zich mogen hebben. Wordt daar constant in politiecelletjes, wordt er ook eigenlijk altijd met microfoons en camera's... Uh, nou, ik ben een paar jaar weg weggekeken. maar volgens mij in... Uh... Dat geloof ik niet. Kijk, ik kan me voorstellen dat uit veiligheidsoverwegingen bepaalde maatregelen genomen moeten worden. Hè? Maar normaal gesproken, het uitgangspunt, de advocaat praat met zijn cliënten, daar is niemand bij. Het wordt ook niet afgeleid. Dat is absoluut een uitgangspunt wat binnen de politie en bij justitie geldt. Dus, dus de precieze reden begrijp ik ook niet van het antwoord hier van de minister of van de staatssecretaris. Het antwoord heeft een heel hoog uh, idiotiegehalte. Ja. Om logistieke redenen is het niet mogelijk om iets te plaatsen, kan ik me nog voorstellen, maar om iets weg te halen. Je ja. kan toch altijd iets weghalen? Nee, ik, ik had me kunnen voorstellen dat zegt uit veiligheidsoverwegingen, omdat het toch een gevaarlijke situatie is, bijvoorbeeld voor de advocaat... en voor de cliënt, of voor wat dan ook. Mm -hmm. uh, nou. Nou, je mag toch hopen dat dat voor de cliënt nooit het geval zal zijn. Nee, maar goed, dus zoiets. Hè? Dat zou een reden kunnen zijn. Hè? Ja, wel, ding maar, uit... kijk, weet maar dat kan, hè? maar dan kun je zeggen... oké, okay, we hebben we een soort speciale observatiecel voor... of ja, een observatiekamer. Uh, het curieus is, de minister heeft wel ook aangegeven... dat. Bij politiebureaus, in incidentele gevallen... bijvoorbeeld bij kleine politiebureaus... kan het voorkomen dat er gesprekken plaatsvinden in een ruimte... met uitgeschakelde opnameapparatuur. Daarmee wordt eigenlijk gezegd dat het bij de meeste politiebureaus veilig is. Dat, dat stemt dan enigszins gerust. Maar zodra iemand dus een huis van bewaring ingaat... weet je eigenlijk met 99 procent zeker... dat je in een kamer zit met afluisterapparatuur... waarvan je dan maar moet hopen dat die uitstaat. Nou. Uh, uit. Mevrouw Berntsen en ja. haar collega's waarschijnlijk gaan hier, uh, laten dit nog niet los... De laatste Zeker vraag is daarover niet, niet nee. gesteld. Laten we gaan naar de aanhouding van Mink K. Dat is hier in Nederland toch een, een, een uh, vrij beruchte crimineel. Heeft hier ook lang vastgezeten voor drugs en wapenhandel. Ook ooit op verdenking van moord, Marian Husken, maar dat is nooit bewezen. Hij heeft inderdaad voor moord vastgezeten, ja. oude moord 93. En daarvoor is hij vrijgesproken ja. wegens gebrek aan bewijs. En deze mink K uh, is nu opgepakt in Libanon op verdenking van het, uh, het, het, het de smokkelen oog. van cocaïne. Ja, niet helemaal. Er is hmm. iemand anders opgepakt en daar zou hij dan mee te maken hebben. Hmm. Is en... het, bent u hem wel eens tegengekomen, meneer Van Wiesen, nu u ja. hier toch ja. zit... Ja, In uw tijd als hoofdcommissaris? Ik heb een keer uh, voor de rechter uh, een verklaring af moeten geven. Dat ging toen over de wapenvondst in de Nachtwachtlaan. Mm -hmm. uh, een heleboel wapens zijn daar gevonden in een flat, uh, appartement. En uh, toen was de vraag of de politie daar wel legaal op de goede manier was binnengekomen. Want er was eigenlijk zo'n suggestie werd er in de publiciteit gegeven dat er een soort... Uh, hoe noemen we dat, uh, loodgietersactie was geweest of zoiets. Hè. Dus dat uh, de politie gefingeerd had dat, dat de wateroverlast... Er waren twee agenten, zijn daar binnengekomen... omdat er een bericht was dat de wateroverlast was. Mm. Marjan Husken? Ja, mijn Jij informatie was toch ook. echt een andere. <laughs> maar ik moest ook getuigen in die zaak. Maar ja, ik moet mijn bronnen geheim houden als journalist. Ik heb verschoningsrecht. Als was dat een hoofdcommissaris genaamd over. Van der Biesen. <laughs> nee, maar kijk, wat mij opviel toen... dat had ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Dat, uh, daar zat een verdachte, Minkok, Minka dan mm -hmm. in dit geval. En die schreef alles op. Dat had ik niet vaak meegemaakt. Dus ik had de indruk dat die dat toch een beetje een bijzondere man was. Is hij dat, Marian Husken? Want jij kent hem, hè? Uh, nou ja, je? Ke uh, kennen. Geen enkele crimineel ken je. Nee, Laten maar we daarvoor opstellen. Jullie maar hebben het is, elkaar het is ontmoet. iemand en ontmoeten elkaar wel eens. Wij ontmoeten elkaar nog wel eens, ja. Maar uh, dat is altijd zakelijk. En uh, ja, hij is van overtuiging, uh, zoals hij zelf zegt, crimineel. Mm -hmm. En dat moet je zien in het kader dat hij uh, een argwaan heeft tegen de overheid. Dat hij eigenlijk een soort van anarchist wil zijn, zegt hij. Maar goed, aan de andere kant, je verdient ook wel aardig als uh, drugshandelaar en wapenhandelaar. En wapenhandelaar. Ja. Zou het kunnen zijn, dat, want hij is dus nu opgepakt in Libanon... zou het kunnen zijn dat er een Nederlandse connectie is? Dat, want de Nederlandse politie zit ook toch nog steeds wel hem bovenop de lip... Uh, dat was natuurlijk een van de eerste geruchten die de ronde ging. Want we hebben zowel een andere grote drugsbaron in Italië zitten op dit moment, een andere zit in uh, Amerika. En ook over Min Kok werd dat dan gezegd, dat hij zou zijn weggetipt. Maar vooralsnog uh, heb ik daar geen weggetipt, heet dat. Dat, dat klinkt als, als um, op een toets drukken, maar dat bedoel je niet. Nee, dat bedoel ik niet. Dan wordt gezegd dan dat er informatie wordt gegeven waarop een buitenlandse politiedienst dan acteert en een Nederlandse crimineel aanhoudt. Waarop die op verdenking daar in een cel komt. En in andere landen heb je natuurlijk lastigere uh, vormen van procesvoering. Mm -hmm. Mevrouw Bernsen. En waardoor je soms langer vastzit. Maar of dat in dit geval het, het geval is, ik, eh, ik heb geen enkele aanwijzing daarvoor op dit moment. Gebeurt dat veel, mevrouw Bernsen, dat er vanuit Nederland iemand wordt weggetipt? Nou, niet dat ik weet, nee. Ik, ik, ik ben niet zo in die zware uh, georganiseerde criminaliteit thuis. Ik ben Corbechef geweest in Friesland en in Goyin Vechtstreek en daar en niet je in, dat in Amsterdam. Allemaal, heb je dat helemaal niet ja. aan de hand? Nou, nee, daar wonen ze. Maar daar werken ze in het algemeen niet. Ah, okay. uh, dus ik denk dat meneer Van Riesen er veel meer van weet dan ik. Absoluut. Die knikt. We ja, ja, ja, uh, gaan we die, eerst even nou, laat, ik, laat ik er één, okay, ding, één ding over zeggen. Ik heb een keer in mijn Loma meegemaakt dat. Twee jonge meisjes werden weggetipt, laat ik het zo zeggen, die mm -hmm. dus uh, ergens vanuit Thailand onderweg waren met, uh, met herenbienen. Dat was bekend in Nederland en, en vanuit het idee van als ze daar gepakt worden, worden ze zwaarder gestraft. En daar ben ik wel heel boos over geweest. Daar ben ik echt heel boos over mm -hmm. geweest. Maar dus en wat die, schiet je daar dan mee op? Nou, dat ze daar gepakt worden en dan krijgen ze straf. Nee, dat u heel boos bent daarover bent. Ja, reals, dat, nou, dat, dat, dat dat niet meer gebeurt zou op die manier. Daar is wel een verandering in gekomen. Okay. Richard Korver, wow. die kijkt bedenkelijk. Hij kijkt mij aan. Ja, nee, nee het, het is algemeen bekend dat, dat er meerdere mensen worden weggetipt eh, naar landen waarvan wij dan denken: nou blij dat ze daar vastzitten. Uh, ik, ik noem u Marokko, Turkije. Uh, ja, dan, maar het is gewoon, ik wil niet zeggen, usans ja. maak ik er dan meteen van, maar het komt, komt het veel voor. Zeker, zeker, het komt voor. Ja, aan de andere kant hebben we te maken met criminelen zoals K die al 20, 30 jaar bezig zijn, gewoon door blijven gaan... en iedere keer maar weer doorgaan enzovoort. En daar ook er maar vanuit moeten gaan... dat ze een keer internationaal flink gepakt worden gewoon. Mm -hmm. Dus laat daar geen misverstand over bestaan. Marjan Husken? Ja, het, ik bedoel, het is all in the game. Als je crimineel bent, ja. kan je worden opgepakt. En ik bedoel, kijk, hij maakte de indruk alsof hij een goede doen was... Uh, de afgelopen zomer. En uh, hij was geen ge, ge, gelukkig getrouwd te zijn. In een uh, bijzondere familie uh, had hij inmiddels erbij. Dus, uh, een Libanese ja. familie? Ja. Mm. Okay. Maar meneer, meneer K is nog niet veroordeeld, toch? Nee, uh, en is, hij zit in voorarrest. Nee, profiek. maar we hebben het nu allemaal over grote criminelen, maar zijn schuld... Dit, uh, is, dit is de advocaat die deze opmerking uh, heeft. Ja, vanzelfsprekend. Ja. Er moet iemand zijn die de rechten van uh, ons de allemaal verdachte. bewaakt. <laughs> nee, <en dan laughs> ik heb het niet over grote, grote crimineel. Ik bedoel, hij is wel veroordeeld geweest. Ja, voor, in het verleden. Uh, in het verleden. En daarom zeg ik ook uh, kok en niet K. Mm -hmm. En in dit geval in uh, Libanon. Ja, ik weet het niet. Ik ben er niet bij, volgens een advocaat zou het een misverstand kunnen zijn. Zelf heeft hij aan de Telegraaf laten weten... die daar op de stoep stond... dat het een misverstand zou kunnen zijn. Als het echt zo'n grote crimineel is... als gesuggereerd wordt door, door meneer Van Riezen... dan zou je bijna denken dat je niet zo stom bent... om bij zo'n transactie zelf aanwezig te gaan zijn. Ach ja. ja, ja. Sorry, Kijk, het werk, uh, over het algemeen... Uh, ze, hij was ook niet zelf aanwezig bij de transactie. Maar mijn ervaring, of althans wat ik wel weet, wat sommige mensen wel vertellen, men houdt wel vanaf een afstand zaken in de gaten. Hmm. Toch, meneer Van Ries? Ja, absoluut. Dat dus ik, gezien uh, hebben. ik begrijp de, de opmerking van de advocaat, dus er is geen enkel misverstand over. Hij is niet veroordeeld in Libanon. Afwachten. Hmm. Maar, als je alles op een rij zet, is deze man eigenlijk constant bezig geweest. Dertig uh, jaar lang met, met wapens, met explosieven, met granaat, we hebben, noem maar op, zo gek, je kunt het zo gek niet bedenken, enzovoort. Dus, uh, dat hij dan ook deze, dat hij dan hier gepakt is, ja, dat, uh, dat heeft hij op zelf veroorzaakt. Laten we nog even naar iemand anders gaan, wiens achternaam hebben we nog even tijd voor we ook mogen noemen, want die is ook veroordeeld. Mee met Jildrim. Dus dan hoeven we niet mee met Y of I te zeggen. Uh, dat gaat over de snelkookpanmoord. Ja, dit noem ik wel met een. Ach, met een, een nog altijd keurig met oh, alleen een. Uh, want waar het gerechtshof in, in, in uh, Amsterdam. Was het, daar? Uh, het was het Hof van Amsterdam. Amsterdam heeft, hem heeft, heeft hem nu tot vijf jaar zon, uh, ver, veroordeeld. Ja. En jij hebt er een boekje over geschreven samen met collega Harry Lensink. Ja. Is nog even heel kort, want het is, een, het is een ingewikkeld verhaal waar lang niet alles bewezen lijkt. Nee, dat, althans, uh, voor de rechtbank en voor het Hof en voor het OM is het allemaal helemaal duidelijk. Er, zijn, uh, er is één moord gepleegd. Uh, hij heeft zijn jongere broer vermoord en volgens de overlevering... voor een deel in de snelkookpan uitgekookt, delen van Nou, het lichaam. niet als het de overlevering was, dan was het uh, misschien nog uh, aannemelijker. Maar het is een medeverdachte die gezegd heeft, en uh, die ook veroordeeld is... dat het hoofd gekookt zou zijn in de snelkookpan, het lichaam in vieren gedeeld in, huis, in zo'n huishoudkoelkast. Uh, en de, advocaat, de laatste advocaat die hij had, is gewoon... Ja, de verklaring waar het eigenlijk om draait... is het de snelkookpanmoord, is gewoon gaan checken. Past dat een hoofd in een snelkookpan? Wat gebeurt er als je een schedel kookt? Uh, gewoon puur technische dingen. En dan is er best... Uh, ja, dan dus blijf je met vraagtekens zitten. Richard Korver, als strafrechtadvocaat. Ken je die zaak? Nou, van, erg van de zijlijn, hoor, uh -huh. moet ik u zeggen. Ik ken de uitspraak niet precies. Ik weet wel dat die collega inderdaad allerlei technische dingen uh, is Is nagedaan. dat nu een normale gang van zaken? Uh, ja, het is eigenlijk uh, iets waarvan je zou denken... Goh, waarom is dat niet in eerste aanleg ook door het OM en, en door de rechterlijke macht al gebeurd? Hè? Er wordt van alles geroepen. Uh, of, of mensen nu granaten hebben of dat het in een snelkooppan gebeurt. Maar je moet altijd wel checken of het klopt. En, uh, ja wij maken er goede gewoonte van bij ons op kantoor om dat soort dingen wel te checken of naar een plaats delict te gaan om te kijken kan het wel wat iemand zegt dat hij iets heeft gezien en we mm -hmm. hebben we ook al meegemaakt getuigen die beweren dat ze een man met een pistool hebben gezien de reconstructie avond. juist oké okay, maar Marion Husker er werd ook gezegd het maakt niet uit of dit gebeurd is want voor de uh, essentie van het geheel namelijk de moord... is het is het niet van belang nee dat vind ik zo opmerkelijk want uh, bij de laatste zittingen bij het hof kwam er dus uh, een brief van een forensisch expert, uh, onafhankelijk. En die zei op basis van het rapport van het NFI en op basis van de laatste getuigenis voor de rechter... Uh, dat zij heel veel vraagtekens had. Met name bijvoorbeeld over een barst in de schedel... die niet op de plek zat waar bijvoorbeeld de klap gevallen zou zijn. Dus er waren heel veel vraagtekens. Er zijn nog veel vraagtekens. Er is een boekje over het, de zaak tot nu toe. Het verloop van jouw hand en Harry Lensink. Dat is binnenkort te krijgen, eind van deze maand. Ik wilde jullie allemaal bedanken. Marjan Husken, Vrij Nederland, Richard Korver van zichzelf... en Joop van Riesen, oud hoofdcommissaris van politie in Amsterdam... en Magda Bernsen in het verre Friesland volgende keer. Hopelijk weer hier bij ons in de studio. Lucella Carrasso uh, meteen na half 5 uh, Radio 1 journaal. Ja, goedemiddag. Hi. Hi. We gaan het uh, hebben over het recordbedrag dat de ECB heeft uitgegeven aan het opkopen van staatsobligaties vorige week. Wij weten nu uh, sinds een uurtje hoe, hoe hoog dat bedrag is. En ook aandacht voor een wens van Google, die willen mobiele telefoonfabrikant overnemen, namelijk Motorola Mobility. Dat en veel meer na het nieuws van half 5. Radio 1.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 De Europese Centrale Bank, Lucella zei het net al, is vorige week opvallend actief geweest met steun aankopen. De bank die kocht op de Europese obligatiemarkten voor 22 miljard euro aan staatsschulden op. Door de aankopen is de rente die Italië en Spanje moeten betalen op tienjarige leningen gedaald.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 En de gemeente Den Haag heeft met de erfgenaam van kunsthandelaar Jacques Goudsticker een schikking bereikt over het schilderij Het Huwelijk van Tobias en Sara' van Jan Steen. De erfgenaam krijgt een bedrag van een miljoen euro. En een er helder voor mag het schilderij in het museum Bredius in Den Haag blijven hangen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de Ring Amsterdam... de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 2 kilometer. A15 Europoort richting Rotterdam rijdt het langzaam over 3 kilometer... tussen Hoogvliet en kroepen plein En op de A20 richting Gouda, daar staat tussen Spaanse polder... en Rotterdam Centrum file van 3 kilometer. Het NOS Radio in Journaal. Lucela Carasso. Goedemiddag. Het bedrag is dus bekend waar de ECB vorige week Italië en Spanje mee heeft geholpen. Een recordbedrag, nog niet eerder vertoond bij de ECB. Zometeen meer daarover. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken ligt na vijf uur toe waarom hij de Libische tegoede voor een deel vrijgeeft. Ook al zit Gaddafi nog steeds in het zadel. En dan ook aandacht voor de gevolgen van de bezuinigingen op het openbaar vervoer in de grote steden. We hebben een rapport waarin staat wat dat gaat betekenen en vooral de bus gaat erop achteruit. We vragen ons ook af wat voor informatie Chinezen... uit een gecrashte Amerikaanse helikopter in Pakistan kunnen halen. Het Radio 1-journaal is er tot half zeven vanavond. De Europese Centrale Bank heeft vorige week... voor 22 miljard euro aan staatsobligaties opgekocht... om te voorkomen dat de Europese schuldencrisis zich verder uitbreidt... naar landen als Italië en Spanje. De ECB maakte dat vanmiddag bekend rond een uur of half vier. Financieel redacteur André Meinema... Dat was aangekondigd natuurlijk, hè, dat ze stevig gingen ingrijpen. Vorige week gebeurd, maar volgens mij meer dan verwacht. Ja hoor, want de markt hield natuurlijk wel rekening met dat ingrijpen. Want we hadden inderdaad, zoals je zegt, ook zelf aangekondigd dat ze het gingen doen. Alleen was het natuurlijk niet duidelijk van hoeveel ze dat zouden gaan doen. Nou is Italië en Spanje is een hele grote obligatiemarkt. Met name Italië is bijzonder groot. Dus daar kun je toch een hoop geld verspijken aan zo'n markt. Maar uh, de eerste, toen de berichten naar buiten kwamen... dat er dus uh, de rente aan het dalen was op de obligatiemarkt... omdat de ECB zou hebben ingegrepen. Dat was afgelopen maandag. Uh, toen ging de schatting uit een van zo'n 3 tot 5 miljard wellicht. Want uh, omvangrijk. En toen later in de week allemaal berichten over 8 tot 10 miljard... En zelfs op een gegeven moment in de loop van uh, het weekend en vanmorgen al berichten van uh, boven de 15 miljard. En nu dus inderdaad zitten we al op die 22 miljard. Dat is heel veel geld, hè? Ook een record. Uh, en daarmee heeft de ECB nu uh, in, in één klap uh, voor 22 miljard euro meer op haar balans staan aan staatsschulden. Nu in totaal voor 96 miljard euro. Nou, men weet dus van Griekenland, Italië, uh, Spanje. Portugal en Ierland. Ja, de, de ECB, de Europese Centrale Bank, is altijd zeer spaarzaam met mededelingen. Staat het echt vast dat die 22 miljard euro aan Italië en Spanje is uitgegeven? Nee, dat zeggen ze niet. Het enige wat ze dus bekendmaken is voor hoeveel ze gekocht hebben en wat nu het totaalplaatje uh, is, zeg maar in totaal uh, opgekocht. Maar ze geven dus niet aan uh, van welke landen specifiek. Uh, en dat ze dus ook niet van tevoren aankondigen. Wij zijn van plan om van dit of dat land uh, staatsschuld op te kopen. Dat laten we in het midden. Daarmee willen ze de markt eigenlijk verrassen. En voorkomen dat de markt daarop anticipeert op vooruit loopt en dat dingen doet waar de ECB dus uh, niks aan heeft. Want dan betalen ze zeg maar meer dan ze eigenlijk moeten betalen. En vorige week ging die rente inderdaad omlaag. Dus dat hielp Italië en Spanje, de rente op staatsobligaties. Heb je kans dat die nu verder gaat dalen, nu bekend is dat het zo'n enorm bedrag is? Nou ja, je ziet wel dat de druk iets uh, op, toeneemt op die, op die obligatierente. Als ik nu kijk naar de markt, dan was die vanmorgen stond er nog voor een Italiaanse uh, staatsobligatie van 10 jaar op zo'n uh, ruim 5,5. Vijf, vijf en nu op een beetje meer dan 5. Spaans staatsgeld was even 5,2, nu 5,0. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen, ziet de markt wel dat, dat de ECB daadwerkelijk heeft ingegrepen, juist ook om die markt liquide te houden en te voorkomen dat die staatsobligatiemarkt vastloopt, de, waardoor de staatsfinanciering van landen in gevaar komt en de problemen nog veel groter worden. Dus de markt uh, erkent de, het ingrijpen van de ECB, het heeft zijn tanden laten zien en uh, trekt zich nu een klein beetje terug, houdt zich nu een klein beetje gedijst. Kan dit uh, tot inflatie leiden? Want daar wordt volgens mij vaak voor gewaarschuwd. Als de ECB van die enorme aankopen gaat doen, dan, dan leidt dat tot inflatie. Kan kan dat nu ook? Nee, want de ECB zorgt er wel voor dat het geld dat zij uitgeven... aan het opkopen van staatsobligaties tegelijkertijd uit de totale markt... Eh, wordt gehaald wanneer het gaat om de geldhoeveelheid. Dus er komt niet meer geld bij. Het is dus ook een heel ander systeem dan Amerika... waar men gewoon de geldpersen aanzet en, en staatsobligaties opkoopt. Dat doen zij niet. In Europa gebeurt dat niet. Wat eruit gaat, dus 22 miljard op dit moment, eh, zal ook waarschijnlijk dan ergens uit die geldmarkt worden afgeroomd... om te voorkomen dat er te veel geld in omloop komt. Dat de economie dus eh, een beetje te hard gaat draaien en dat daardoor de inflatie zal eh, oplopen. Maar hoe doen ze dat dan, concreet? Gewoon geld, eh, dat, dat, dat geld circuleert zeg maar door de hele economie heen. En dat wordt dus ook altijd weer teruggebracht naar centrale banken. En daar worden verschillend eens, eh, euro's uit de markt gehaald. Giraal dan wel gattaal. Maar hmm. ja, Moet je ook wel kunnen zien wat dat is, toch, of niet? Of ja, dat, dat is, het is natuurlijk een hele molen wat dat betreft. Maar er wordt nauwkeurig nou door de ECB gemonitord, zeg maar... Om, om exact in de gaten te houden hoeveel, zoals dat heet, de M3-geldhoeveelheid in uh, de ronde doet. Want als daar te veel van is, uh, dan zwemmen we met z'n allen in het geld. En zwemmen in geld is nooit goed. Nee, het klinkt goed, maar uh, dat is het niet. André Meijnema, financieel redacteur. En na vijven iemand van Theodor Gielissen over deze ingreep van de ECB. Vandaag, 66 jaar geleden, op 15 augustus 1945... capituleerde de Japanse bezetter... en kwam er een definitief eind aan de Tweede Wereldoorlog. Bij het Indisch monument in Den Haag... werden de slachtoffers van de Japanse bezetting in Azië ook dit keer herdacht. Hoe beschrijf je dat je door de Japanners geschopt en geslagen wordt... terwijl je kind moet toekijken? Hoe beschrijf je dat je op appel werd geroepen om toe te zien... hoe andere vrouwen werden gestraft terwijl je kind niet mocht huilen? Hoe beschrijf je de angst die je ziet bij je kind... als die een ander kind ziet sterven? Soms denk ik dat het bijna amoreel is... als je zoiets op de juiste manier zou kunnen beschrijven. De herdenkingsspeech van Theodor Holman. Zijn ouders groeiden op in het voormalig Nederlands-Indië... en maakten daar de oorlog mee... De vader van Holman moest het Koninklijk Nederlands-Indisch leger in... en kwam zo terecht als krijgsgevangene in een kamp. De vierde generatie is onder ons. Wat moet hij, mijn kleinzoon, straks weten van zijn overgrootouders? Laat ik eerlijk zeggen wat ik voel. Jasja, ik wil dat je straks alles over je overgrootouders weet... Geef ons heden, ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Na het luiden van de Indische klok, het horensignaal geef acht... en het signaal tap toe volgt één minuut stilte. En dan de kranslegging, onder andere door minister-president Rutte... maar ook door drie generaties, namelijk opa, vader en kleinzoon Hoestland. En natuurlijk kransen namens de verschillende ambassades... waaronder die van Indonesië. Daarna volgde de toespraak door Nicolaas Ory... leerling van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag. Ik denk dat er geen land is waar men zo goed weet... wat meer kleurigheid kan inhouden als het voormalig Nederlands-Indië. Aan de andere kant denk ik dat ze de verschrikkingen hebben gekend van de meerkleurigheid. Ze hebben hun multiculturele samenleving verscheurd zien worden door de Japanners. Ik hoop dat de wereld leert van Indië. Ja. Voor het eerst officieel aanwezig, maar Mark Rutte komt wel vaker bij de India-herdenking. Na afloop vertelde hij wat zijn persoonlijke betrokkenheid is bij deze jaarlijkse herdenking. Uh, mijn vader heeft daar in het uh, kamp gezeten en die had, uh, ik ben zelf een nakomertje, uh, die had toen al een heel gezin. Uh, dus in het uh, vrouwenkamp zat zijn vrouw en drie kinderen. Bijzondere tijd geweest, de oorlog, alle verschrikkingen daarvan. Maar ja. ook daarna uh, de politionele acties, de, de onafhankelijkheidsstrijd uh, in Indonesië en... Ook dat loopt door mijn familie, omdat mijn moeder, die is na de oorlog naar Indië gegaan... heeft daar ook nog tot eind jaren 50 gewoond. Hebben ook meegemaakt dat Sukarno uiteindelijk alle Nederlanders eruit gooide... bij de nationalisaties eind jaren 50. Dus dat, die geschiedenis loopt ook wel door na de oorlog. Maar goed, de, de verschrikkelijke tijd is natuurlijk de oorlog zelf die we hier herdenken. Als het is, Verslag van de herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Maino Remmers was daar. Steeds meer studenten uit Groot-Brittannië komen in Nederland studeren. Dat merken ze ook bij de Rijksuniversiteit Groningen. Een van die studenten is Samuel Toby Knight. Verslaggever John Saarbach zocht hem op in zijn studentenkamer. Een deur met Sam daarop en NL. Can I come in? ja, yeah, kom in. Zo, so this is it een ruimte van, nou, schat ik, nog zeker geen 10 vierkante meter, met daarin een eenpersoonsbed, een tafeltje met een flatscreen, een ander tafeltje wat dan dient als bureau, daar staat ook een laptop op, en een klerenkast, maar ja, die is nauwelijks gevuld. Daar zit eigenlijk nog niks in. En dan heb je nog een heel klein beetje te lopen. Um, a big reason was the price, because it is so much cheaper than in the UK. Een van de belangrijkste redenen was de prijs. De bijdrage van de studenten is in Engeland vrijgelaten. Dat mogen de universiteiten zelf bepalen onder een grens van zo'n 10.000 pond. Dat is gewoon veel te duur geworden. Maar anderzijds is het ook leuk om in een ander land te zijn... een beetje te reizen, een beetje naar een ander land rond te kijken... een andere taal te leren. Maar de prijs is toch wel een van de belangrijkste oorzaken. ja, waarom niet. Why not really? But yeah, price was a big, big factor in coming. En dan ben je hier in Studentenstad Groningen. Terwijl je in Engeland prachtige universiteitssteden hebt, als Cambridge en Oxford. En in Nederland zelfs Amsterdam. Waarom ben je nou naar Groningen gekomen? Ja, yeah, Oxford en Cambridge are both beautiful cities, but. Ik heb speciaal een plek uitgezocht waar het klein en pittoresk is. Ik had juist geen zin in, in grote steden als Oxford of Cambridge of in dat geval Amsterdam. Het is hier leuk, het is hier klein, er is een mooi studentenleven hier. Juist hier wil ik zijn om het Nederland te leren kennen. Ja, it was everything I was looking for in the UK, but I couldn't find in Op zich is het helemaal niet gek dat er op de Rijksuniversiteit Groningen meer buitenlandse studenten zijn... want de universiteit werft daar actief. Rector Magnificus Elmer Sterke. Ja, we hebben verschillende dingen gedaan. We hebben middelbare scholen bezocht. We hebben geadverteerd in kranten. En we hebben ook gebruik gemaakt van de sociale media. Facebook met name om daar bekendheid voor de universiteit in Engeland te promoten. Maar waarom dan? Heeft u niet genoeg Nederlandse studenten? Nou, uh, het is vaak interessant om verschillende nationaliteiten studenten in je mix te hebben. En we hebben relatief veel Duitse studenten en veel Chinese studenten. En we vonden het ook aardig om wat meer Britse studenten te krijgen. Die, die zijn Engelstalig uh, per definitie. En dat versterkt dus ook de, de, de, de cohesie tussen de verschillende groepen studenten. Heeft u al plaats voor deze mensen? Met andere woorden, betekent de komst van buitenlandse studenten dat Nederlandse studenten niet kunnen... Terecht kunnen op de Rijksuniversiteit? Nee, dat is niet zo. We hebben genoeg plaats, we hebben genoeg ruimte. In het begin zal het wellicht wat, wat schuiven zijn met, met woonruimte. Dat is vaak het uh, probleem aan het begin van de studie, is dat je de woonruimte uh, moet, moet kunnen leveren. Maar op zich hebben we ruimte genoeg. En dan is er keihard, Samuel. Hoe ga je dat beleven? Ja, uh, yeah, het should be exciting. Even though I am uh, with a lot of Dutch students and it's mainly for Dutch people, I think. Een beetje socializen, een beetje netwerken, een beetje drinken. De mensen hier leren kennen. In, in één woord, dat wordt gewoon geweldig. Zometeen na vijf, minister Roosentaal gaat vertellen... over het te goede vrijgeven van Libië. Verkeer bij de ANWB zit John Sohoka. Fiel op de A4 richting Den Haag bij hoge mate 2 kilometer. Op de A15 Europoort naar Rotterdam, ook 2 kilometer bij Pernis. Ook een korte file op de A20 naar Gouda bij Rotterdam Centrum. Nog 2 kilometer na een ongeluk. Wel zijn de ook weer vrij. A27 vanuit Utrecht naar Breda. Daar staat 3 kilometer voor de brug bij Gorkum. In de regio Utrecht, daar is de N238. De weg Den dolder zijst. momenteel in beide richtingen dicht bij Den Dolder. dan ongeluk houdt daar dus rekening met een omleiding. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdick. Ja, die is er alleen nog niet, die is op vakantie, die hoort u volgende week weer. De Verenigde Naties slaan alarm over het conflict in zuid Kordofan. In dat gebied, in het noorden van Soudaan, zijn de burgers de afgelopen maanden bestookt door regeringstroepen van het noorden. De Verenigde Naties eisen nu een diepgaand onderzoek omdat er mogelijk oorlogsmisdaden zijn gepleegd. Afrika-correspondent Koert Lindijer. Koert, waar doelt de VN dan op? Op welke daden um, wijzen zij? Uh, het gaat, dit rapport gaat over misdaden begaan door Noord-Soedanese regeringstroepen en geallieerde Arabische milities die het opnemen tegen zwarte Afrikaanse noeba's. Het uh, VN-rapport schrijft over standrechtelijke executies van Noeba's, over massagraven, over huiszoekingen en willekeurige arrestaties... en over bombardementen op dorpen en op landingsbanen... om uh, hulporganisaties van buitenaf uh, te voorkomen dat zij toegang krijgen tot het gebied. Eén ooggetuigen in het rapport wordt aangehaald. Je hebt het bijvoorbeeld over 150 doden... Uh, ...nuba's in kazernes van het, uh, van het regeringsleger. Nou, dit rapport nu staat eindelijk op papier wat we al langer wisten... ...maar waar journalisten steeds maar niet te bewijzen voor konden, uh, konden uh, vinden. In Zuid-Koedofaan en in Nuba Mountains... ...daar vindt zich de grootste humanitaire tragedies van Afrika af... ...maar ver van de camera's, ver weg van de camera's. En dat speelt nog steeds, zegt de VN... Uit heeft het conflict heeft zich zelfs verhevigd. Dit rapport loopt tot begin juli. Toen moest de VN weg. Omdat ze daar waren met een mandaat in verband met het vredesverdrag voor Zuid-Soedan. Uh, Noord-Soedan heeft vervolgens de VN uitgewezen. En het is interessant om in de dit rapport ook te zien dat er ook nogal uh, een aantal VN-medewerkers bijvoorbeeld zijn gearresteerd. Er is een VN-medewerker vermoedelijk doodgeschoten. Er zijn uh, ontheemden weggehaald uit een kamp. Uh, van de VN door Noord-Soedanese en de VN trad hier niet tegen op. Kortom, allemaal voorbeelden waaruit blijkt dat de Noord-Soedanese regering VN-conventies over bescherming van burgers aan haar laars Lat. En het is interessant om in dit verband te melden dat de acties van het Noord-Sudanese regeringsleger worden aangevoerd door Ahmed Haroun. Ahmed Haroun is een man die ook wordt, die wordt verzocht door het strafhof in Den Haag. wegens oorlogs, vermoedelijk oorlogsmisdaden in Darfur. Daar gaat hij nu nog steeds mee door. En is eigenlijk, kan je vaststellen, na de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan, een nieuwe oorlog uitgebroken in Noord-Soedan, in Kordofan. Ja, ja, en wat is de reden dat ze het op dat gebied voorzien hebben? Het gaat om olie. Daar zit de meeste olie die Noord-Soedanige overheid sinds Zuid-Soedan onafhankelijk is. Maar het gaat ook om een zuiver etnisch. Uh, conflict. De Nuba's is een zwart Afrikaans volk. Ze hebben meegevochten in de Noord-Zuidoorlog aan de kant van uh, de Zuid-Soedanezen. Zijn nu aan zichzelf overgelaten in noord soedan En generaal Bashir, de president van noord soedan heeft gezegd na de afscheiding van Soedan, nu is het noorden zuiver Arabisch, zuiver Islamit islamistisch. Er is geen ruimte meer voor andere mensen en andere religies. Nou, een van de andere groepen zijn de Nooba's, want die zijn deels christelijk, deels uh, moslim, maar zeker niet Arabisch. En nu heeft de Verenigde Naties opgeschreven, je, zoals je zegt... het staat nu op papier uh, wat daar gebeurt, wat er aan de hand is. Uh, de vraag is dan natuurlijk, leidt dat tot enige verandering en verlichting... voor de mensen die daar het slachtoffer van zijn? Nou, daar is het antwoord absoluut nee op... Maar uh, je kan je wel voorstellen dat wanneer er verder onderzoek wordt gedaan... wanneer er wordt bewezen dat dit misdaden tegen de menselijkheid zijn... dat dit om oorlogsmisdaden gaat, gaat... dat uiteindelijk deze zaak ook bij het internationale rechtshof in Den Haag komt. Of de mensen ter plaatse daar iets mee, uh, mee opschieten is zeer, uh, zeer onzeker. Maar in ieder geval wordt het aan de grote klok uh, gehangen. En tot nu toe hebben de Noeba's heel erg het idee dat hun lot vergeten is. En nu staat het eindelijk in ieder geval op de officiële kaart van de Verenigde Naties. Afrika-correspondent Koort Lindeyer over het conflict dus in zuid Kordofan En dat ligt in het noorden van Soedan. Dan is het tijd voor het weer. Nee. Willemijn Hoemberg, goedemiddag. Eindelijk wat zomerweer. Geldt dat voor heel Nederland? Ja, ja dat geldt voor bijna het hele land trouwens. En in Brabant is de bewolking ietsjes dikker. En in het oosten van het land zijn er een aantal buitjes gevallen... maar die zijn inmiddels weg... En op de meeste plaatsen schijnt dus de zon en het is zo'n 20 graden. Dus het is inderdaad echt zomerweer. Daar zijn wij tegenwoordig al heel blij mee. Ja, Blijft het zo deze week? Ja, gelukkig wel. Alleen op donderdag niet, want dan is er even een grotere kans op wat regen- en onweersbuien. Maar dat is meteen nog ook wel de warmste dag van deze werkweek. Want dan loopt de temperatuur misschien wel tegen de 26 graden aan. En het weekend? Heb je daar al uh, ja, dat ja, verwachtingen droog, voor? Ja, lijkt ook uh, droog te gaan verlopen met perioden met zon. En ook zo'n 20, 22 graden. Misschien ietsjes warmer nog op zondag. Ja, en de afgelopen week zagen we dat er veel wind was. Hoe is dat voor de komende week? Rustig. Geen, uh, geen bijzonderheden wat dat betreft. Eigenlijk, uh, elke dag een beetje windkracht 3, s'nachts nog ietsjes rustiger. Kan je ja, eigenlijk nee. wat leuks vertellen. Willemijn, ja. hoe ben je? Ja, <laughs> ja. Met het weer. Goed, na de aanslagen door uh, Anders Breivik in Noorwegen... waarbij 77 mensen omkwamen... ging in Nederland het debat al snel over de betrokkenheid van Geert Wilders. Breivik noemde Wilders veelvuldig in zijn manifest. Nou, premier Rutte heeft afgelopen vrijdag voor het eerst op die discussie gereageerd... die vooral op Twitter werd gevoerd. Hij noemde het onprettig dat terwijl de Nooren nog bezig zijn met rouwen... wij in Nederland de discussie al voeren. Of die kogel nu van links of van rechts kwam, zoals uh, vaak wordt gezegd. Ik ga daarover praten vanmiddag met Sadik Harshaoui... directeur van Forum, het Instituut voor Multiculturele Vraagstukken. Welkom, goedemiddag. Dank u wel. Het is een zomer waarin veel gebeurt. Uh, Noorwegen ja. hebben wij nu achter de rug. Tenminste, het incident is achter de rug. De gevolgen natuurlijk uh, moeten nog komen, ook daar. Hoe, hoe kijkt u terug op die discussie hier in Nederland daarover? Ja, die heb ik ook van een afstand, uh, uh, van een afstand uh, kunnen bekijken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het wel eens uh, ben met uh, de, de karakterisering of de typering van, uh, van de minister-president. Dat ik wel vond dat er wel heel erg snel na nou, zo'n verschrikkelijke aanslag. Uh, allerlei heel grote woorden werden gebruikt. Wat natuurlijk niet wegneemt dat, je, dat er wel een grote maatschappelijke opgave ligt om te begrijpen. Hè, om te begrijpen wat er nou precies is gebeurd. En, en, en ook om. Ja, toch te zien hoe, je, hoe moeilijk dat ook is. Dit soort eh, eenlingen die verschrikkelijke dingen kunnen aanrichten in de samenleving. En eigenlijk de samenleving totaal kunnen ontwrichten. Hoe je op een of andere manier toch nou ja, in, in, in de maatschappij dat tot een minimum weet, weet te beperken. Maar dat is eigenlijk iets anders dan die discussie... over de betrokkenheid van Wilders, toch? Of zegt u dat dat heeft daarmee ja, te maken? Ja, kijk, we hebben in Nederland toch wel een beetje de neiging... om het heel snel op, uh, over uh, poppetjes uh, uh, en namen, namenlijstjes uh, te hebben. Uh, kijk, het is natuurlijk evident dat uh, woorden ertoe doen. Hè? Ik bedoel, als je jarenlang... Zoals Job Cohen ook zei. Ja, natuurlijk doen woorden ertoe. Uh, dat is in een gezin zo, dat is in de opvoeding zo... dat is op het werk zo, dat is, uh, dat is dus overal zo. Dus om nou te zeggen ja het doet er niet toe hoe je erover praat, het maakt allemaal niets uit. Dat is natuurlijk wel heel erg uh, makkelijk en dat zal iedereen ook wel beseffen. Dat beseft denk ik de PVV uh, ook. Nou ja, tegelijkertijd moet je dus een balans vinden tussen aan de ene kant... de vrijheid van meningsuiting, kunnen zeggen wat je wil... en dat ook vrij hard kunnen doen en confronterend en polariserend... en ook als mensen dat vervelend vinden, toch dat kunnen zeggen... en tegelijkertijd wel grenzen aan te geven door te zeggen van het feit dat we er zo over praten... betekent nog niet dat je daarin je, je daden kunt legitimeren... of dat je daarin je gesterkt mag voelen. Ja, dat je, zal ik maar zeggen, mensen ook geweld kan aandoen. Het is ook iets dat in heel Europa zich afspeelt. Het is niet alleen in Noorwegen. Ja, In Noorwegen is nu dan uh, uh, uh, de, deze verschrikkelijke, dit verschrikkelijke incident gebeurd. Maar ook in de Verenigde Staten... Ik zie je natuurlijk allerlei maatschappelijke processen van verharding... Ja, die ook uh, wordt aangegrepen door anderen, wordt misbruikt... Om, om, om, om geweld te plegen. En ik denk dat daar voor de hele maatschappij... Uh, uh, blanke en zwart, autochton, allochtoon, uh, wie dan ook... Ja, dat ze toch op een of andere manier een halt aan toe moeten roepen. En is het dan goed als uh, de politiek daar nog eens een goed debat over voert? Want dat wil Tovik Dibi van GroenLinks. Die wil daar een Kamerdebat over, terwijl... Als ik die politici nu hoor, dan denk ik, nou ja, ze verstaan elkaar niet... of ze willen elkaar niet verstaan, maar het, het leidt nog niet ergens toe. Als dat debat zou gaan zoals, we, zoals dat nou maar via, de, via de krantenkolommen ging... dan denk ik dat, dat, uh, dat, dat, dat onze samenleving daar weinig aan heeft. He, maar als er nou een debat gevoerd zou worden... en bewijs van spreken dat de fractieleiders daar van tevoren spelregels over afspreken... nou laten we in ieder geval dit debat op een goede manier voeren... dat we er ook wat aan hebben. En het zou kunnen gaan over waar komt de woede vandaan waar zit de frustratie, bij wie zit de frustratie... en waarom precies, en wat kunnen we daaraan doen... en wie hebben we daarvoor nodig, dan zou ik dat zeer toejuichen. En als dat debat blijft steken, links, rechts... het kwam van u, u hebt het verkeerd gedaan... dan denk ik dat we met z'n allen niet heel erg veel meer opschieten. Sterker nog, dan denk ik dat het uh, de tegenstellingen... die natuurlijk ook in Nederland aanwezig zijn... Uh, wellicht alleen maar zal aanwakkeren. En daar zit ik persoonlijk niet echt op te wachten. Ik geloof niemand niet. Want zit er veel woede en frustratie in Nederland, heeft u het idee? Ja, ja er is bijvoorbeeld over de multiculturele samenleving... of over uh, de elite, of over de linkse kerk, of over de rechtse kerk. Het maakt, er is uh, veel woede, uh, er is ook veel ongenoegen. En dat wordt toch ook zeker op het internet vrij uh, duidelijk natuurlijk geuit. Dus je kunt daar niet omheen, dat zit er gewoon. Het is gewoon een maatschappelijke realiteit. Maar dan moet je toch op een hele zindelijke manier proberen over te praten. En zeker de politiek heeft een opdracht om in het belang van stabiliteit van de Nederlandse samenleving... om daar antwoorden op te formuleren. Dat mag dan in het begin best wel hard. Hè? Bedoel, je mag elkaar best de maat nemen en ook in de Tweede Kamer eh, polariseren. Maar op een gegeven moment moeten we natuurlijk wel met z'n allen verder. En ja, hebben mensen natuurlijk ook behoefte. Ja, en hoe gaat het dan straks in mijn wijk? Hoe gaat het straks voor mijn wijk uitpakken of voor mijn school? En ik denk dat het te makkelijk is om dus het hierbij te laten. Dus ik zou het persoonlijk wel toejuichen... als er echt een debat uh, zal plaatsvinden in de Tweede Kamer... over onzichtbare maatschappelijke processen... en wat je daar nou als politicus, als maatschappelijke organisaties... als scholen uh, uh, aan zou moeten doen of kunnen doen. Nou, u noemt de onzichtbare maatschappelijke uh, processen... Ja. die hebben we de afgelopen week, want ja. ik zei het al, het was een hete zomer... Ja. in Engeland natuurlijk uh, gezien. En u zei net van in Nederland is woede te vinden op het internet. Toen werd ook wel een beetje gezegd... in Engeland uh, gooien ze winkelruiten in. In Nederland is de woede vooral... Nou ja, over allerlei dingen op internet te vinden. Hè? Ja, is... kan, kan, je, kan je dat verschil ja. maken... tussen Engeland en, en Nederland? Ik, ik, ik weet het niet... Ik, denk ook niet, ik zou Engeland, wat er in Engeland is gebeurd... ook niet als een onzichtbaar maatschappelijk proces willen uh, typeren. Want het is niet voor de eerste keer dat er grootschalige rellen plaatsvinden in, uh, in Engeland. Ze heeft een hele geschiedenis daarmee. Ik moet ook zeggen dat uh, in Engeland ook de wijze waarop men daar... Uh, als politie, maar ook als overheid met uh, de wijken en mensen in die wijken omgaat... is echt van een hele andere orde dan hier in Nederland in Slotervaart. Of, of, of noem het maar op. Dat kun je echt niet vergelijken. Ehm... Um, Kijk, in Nederland is er gewoon ongenoeg. Alleen dat vindt gelukkig op een andere manier zijn uitweg. En dat kan best het internet zijn, maar dat kan ook zijn uh, om op een andere manier dat het opgevangen wordt. Bijvoorbeeld in uh, de sociale omgeving waarin, uh, waarin iemand zit. Dat of kun niet... misschien omdat er een partij is zoals de PVV, waar mensen zich in herkennen. Ja, maar die zijn natuurlijk in die andere landen soortgelijke partijen, zijn in de andere. Nou, hoewel uh, bij Engeland heb je volgens mij niet zo'n. Sterk, iemand zo sterk vertegenwoordigd, toch? Nee, niet qua profiel natuurlijk van de, de, de, de voorzitter van, van de PVV. Niet iemand met dat profiel die heel erg aansprekend is. Uh, en dan maar niet, dan moeten we die redden tenmin. natuurlijk ook niet koppelen aan de agenda van Wilders in Nederland. Nee, nee maar... absoluut niet. Nee, dat, je moet heel voorzichtig zijn met uh, al die zaken aan elkaar te ja. koppelen. Maar uh, het is uh, denk ik evident dat zowel... Nou, we kunnen ook naar de Balieus in... In, in, in Frankrijk wijzen. De grootschalige rellen in 2005. Uh, in Engeland, maar ook in andere landen. Er broeit iets in de samenleving op een bepaald moment. Uh, en dat kan. Soms is dat onderklasse. Soms is dat helemaal niet de onderklasse. Maar zijn het allerlei mensen die zich uh, verenigen. He, ik bedoel, je weet ook niet precies wie die jongens en meisjes zijn. die daar bijvoorbeeld nu aan het gigantisch uh, aan het rellen uh, zijn geslagen. Maar hoe dan ook op een of andere manier zijn ze losgezogen van die sociale controle. Ja, en... Als je naar die beelden kijkt, dan is het echt onvoorstelbaar... Hè, dat mensen dus gewoon in het publiek domein hè, zich nergens voor schamen... en dat soort dingen gewoon uithalen. Dus kennelijk hebben ze dus ook echt het gevoel... Dat het er niet toe doet. Ja. Uh, je hoeft je er niet voor te schamen. Hè. Het, is een, het is bijna een soort van opvatting van vrijheid. Kijk mij nou eens wat ik allemaal uh, kan uithalen. Ja. En ik denk dat, dat dat soort zaken kan natuurlijk ook... Uh, uh, in andere landen gebeuren. Oh ja, nou, sociale processen vatten moeten politici. Uh, we gaan kijken wat voor debat het gaat worden hier na de zomer. Dank u wel. Graag gedaan. Sadiq hashoi. Vanavond BNN Today. Opgeknoopt en dan in het zicht van de zee als ja, voorbeeld. Ja, daar, daar hing je dan weken te rotten te doen. Vanavond om half negen op Radio 1. IBM dacht overigens oorspronkelijk... dat er in de wereld ongeveer vijf computers nodig zouden zijn. Dat is van die beroemde kwal. <lacht> Luister en kijk mee...